4 uur. Het NOS-journaal. Jopboot. Een veiling van Hongaarse staatsleningen is uitgelopen op een mislukking. De belangstelling voor de uitgifte van driejarige obligaties was zo klein... dat de Hongaarse Nationale Bank er uiteindelijk van afzag. De overige leningen bleken ook niet populair te zijn... en met pijn en moeite werd er 48 miljoen euro binnengehaald. Dat was bijna de helft van het beoogde bedrag. Verder moest de rente omhoog... en Hongarije betaalt op tienjarige obligaties nu een jaarlijkse rente van 9,7 tegen 8,8 voor eerdere leningen. De supermarkten hebben in de week voor kerst een omzet geboekt van 825 miljoen euro. Volgens het Centraal Bureau levensmiddelenhandel is dat een record. Niet eerder boekten supermarkten zo'n grote omzet rond de kerstdagen, zegt het CBL. Dit jaar is het inderdaad een uitzonderlijk hoge omzet. We denken dat, dat er ook mee te maken heeft dat uh, kerst in het weekend viel, dus dat mensen echt de volle week en de zaterdag de tijd hadden om uh, boodschappen te doen. Dat werkt altijd positief uit op de omzet. De brancheorganisatie verwacht morgen en overmorgen ook topdrukte in de supermarkten.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 Eerst lagen de eilanden rechts van de datumgrens. Vanaf morgenochtend 11 uur onze tijd links. De datum verspringt dan van 29 december naar 31 december. Daarmee verandert het tijdsverschil met Sydney in één klap van 21 naar 3 uur. Wel een probleempje voor degene die de 30ste jarig zijn. Zij moeten eenmalig hun verjaardag op de 29ste of de 31ste vieren. Stefan Groothuis heeft op het NK Sprint in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. Verslaggever Sebastian Timmerman. En met een tijd van 35.09 legt Groothuis meteen een hele goede basis... voor een mogelijke vierde op een volgende Nederlandse titel Sprint. Want hij slaat een groot gat al naar de concurrentie. Van bijna drie tiende bijvoorbeeld naar de nummers twee. Hein Otterspeer en Jesper Hospus. Jan Smeken staat al op bijna een halve seconde. Ronald Mulder op precies een halve seconde. Als het allemaal omrekent naar de duizend meter van later vanmiddag. Grootste verliezers, Mark Tuitert, elfde slechts. En Kjot Nuis, want hij ging onderuit. Bij de vrouwen waren Annette Gerritsen en Thijsje Oenoma de snelste. Ze reden precies dezelfde tijd. Maar Goh Boer werd derde. Het weer vanavond op veel plaatsen buien, met kans op hagel en onweer. Morgen eerst nog af en toe wat regen, daarna droog en ook nu en dan schijnt de zon. Temperatuur morgen rond 7 graden. In het weekend wisselvallig. Aan WB verkeersinformatie: de stad viel op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de koentunnel 2 kilometer. Wat ik fijn vind aan regiobank?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 Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Villa VPRO, de laatste van dit jaar en dus ook de laatste aflevering van 2011 van Klinkende Munt. Het was een buitengewoon interessant economisch jaar, moeten wij dan zeggen, en dat was natuurlijk ook zo en we gaan niet terugblikken, want eigenlijk hebben we dat hier elke week al gedaan over eurocrisis, over de pijn voelen, over onzekerheid, over noem maar op, we hebben het daar al zo vaak over gehad, wij bespreken vandaag de interessante thema's van de laatste week en dat doen wij met Jan Maarten Slachter. hartelijk welkom, um, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. Directeur. Directeur, ik zeg het weer fout. Joop, dat is ook oud, dat hoort zo, dat heb ik het hele jaar gedaan. Joop Schippers, arbeids- en emancipatie econoom verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En Paul Jekkers, en die is van de categorale vakbond BVPP... waarbij personeel van banken, post en transport is aangesloten. Dit klopt ook, klopt ook niet helemaal. Ja, klopt wel. Maar zo, was helemaal ik goed. goed zo, verder, zal ik, dan verder, ik ga daar geen details over vertellen. Nee. Um, wat ik zei, we gaan niet op het jaar terugblikken, maar wel pikken we twee interessante uh, nieuwsfeiten van deze week. Terug te beginnen, Ger, met. Ja, en daarmee gaan we gelijk naar volgend jaar kijken. Dat is helaas dat is niet anders. Vooruit vooruitkijken vind ik goed. Want gisteren publiceerde de Volkskrant de inzet van de werkgevers bij de CAO-onderhandeling voor 2012. En dat is een tamelijk ruig pakket. Ik pik er een paar dingen uit. Uh, de loonstijging dient minimaal te zijn. En leidend is daarbij wat hun betreft niet meer uh, de inflatie en zo, De prijsstijging en dat soort dingen. En de koopkracht, maar economische vooruitzichten. Dus als het uh, in de sector niet zo goed gaat, dan moet het eigenlijk nul zijn. Daar vertaal ik maar even. Hè. Nou, afschaffen van en, uh, seniorendagen. In de wandeling heet dat oude lullendagen. En de afschaffing van de vrijstelling voor ouderen van ploegendiensten. En misschien wel het, het belangrijkste, maar daar ga ik aan Paul Jekkers uh, aan jou zo meteen vragen. Loonstijging telt niet meer mee bij de Opbouw. Nou, zo zijn er nog wat dingetjes. Je hebt het pakket natuurlijk ook eh, helemaal in je zeg. geheugen, in je hoofd. En wat, wat is het, het ruigste wat jou betreft? Nou, die laatste vind ik het allerruigste. Daar zal waarschijnlijk in allerlei onderhandelingen nog wel van afgedaan worden. De loonstijging telt niet meer mee in de pensioenopbouw. Ja. Dat betekent theoretisch dat als je ergens 40 jaar gaat werken en je begint op het minimumloon en je eindigt als CEO. Dat je nog steeds een, een, een pensioen op het basis van het minimumloon hebt. En ik denk niet dat het zo'n vaart zal nee. Maar Dat de CEO wel voor zichzelf zorgen, daar maak ik me niet zo heel zorgen ja. ja. is... over. Maar het is het afschaffen van het middelloon systeem. He? Dat ja, je gemiddeld neemt voor wat je verdiend hebt over een reeks van jaren. Ik moet al het, al het kruid nog niet wegschieten. Maar er zijn bij een aantal pensioenfondsen nu al regelingen... dat als je boven een bepaald salaris komt... Mm -hmm. dat je dan niet meer de automatische opbouw hebt met een gegarandeerd... Eindpensioen, uh, maar dat er uh, alleen nog een bepaalde premie gestort wordt en wat er dan uitkomt, dat ja. hangt af van hoe de uh, markten, met name de aandelen en de rente, ja. zich ontwikkelen. Beschouw je dit nu als een, als een ritueel uh, inleidende beschieting, uh, uh, schot voor de boeg? Om het maar even al die metafoor, of is het gewoon echt een oorlogsverklaring? Nou, een oorlogsverklaring. Het is, het is in ieder geval een, een, een kanonschot voor de boeg. Ja. Uh, ze kondigen daarmee aan dat wat hun betreft er in cao onderhandelingen in ieder geval over die pensioenen gesproken moet worden... omdat er anders geen akkoord gesloten kan worden. Ja, ja Maarten Slachter, als je dit nieuws leest, wat denk jij dan? Dat, dat gaat lekker met het poldermodel? Nou, dan denk ik vooral, uh, het is een, een openingsgod in de onderhandelingsronde. Uh, mm -hmm. Dus uh, de soep zal niet heet zo heet gegeten worden? Nee, het is een, openings, een openingsbod. Het is natuurlijk duidelijk dat, uh, dat we zware tijden in uh, gaan... Uh, en de werkgevers uh, stellen zich uh, robuust op. Mm -hmm. en dat begrijp denk ik terecht, je, begrijp je iets dat... van, hun, van hun gedachtegang? Ja, dat begrijp ik wel. Uh, het, het is inderdaad zo dat, dat de... Uh pensioen, uh, dat, dat, dat de vergrijzing natuurlijk ervoor zorgt dat pensioenen duurder worden, uh, dat we tegelijkertijd in een recessie komen. Ik begrijp het. Uh, tegelijkertijd vind ik, vind ik het ook belangrijk. Ik zit hier niet namens de werkgevers. Nee, nee, nee, nee. Aandeelhouders vinden het uh, ook belangrijk dat werknemers uh, graag werken voor de, voor de werkgevers en goed worden betaald daarvoor. Uh, dus ik verwacht ook dat de bonden er iets, uh, iets tegenover zullen zetten. Nou, dat, dat horen we vandaag. Uh, en ze zullen ergens in het midden uitkomen. Maar even het rondje afmaken, Joop Schippers. Uh, uh, moet je hier een poging achterzien om het poldermodel wat verguisd is, maar wat, waar we volgens mij heel veel aan uh, te danken hebben met, met z'n allen, om daar een eind aan te maken? Nee, dat zie ik helemaal niet. Uh, het is in elke economisch uh, minder goede situatie zo dat werkgevers komen met, ja, laat ik zeggen, voorstellen uh, die gebruik maken van de marktomstandigheden. Ja. Nou, de marktomstandigheden zijn op het ogenblik niet in het voordeel van de werknemers, dus nee. proberen de werkgevers flink wat uh, uit de kant te halen, zo niet het onderste. Overigens bijvoorbeeld zoiets als het afstand van seniorenmaatregelen, dat is in heel veel cao's al gedaan. Dat mm. is in feite strijdig met, uh, hoe heet het, de, de wettelijke regels. Dus ja, ja laat ik zeggen, Leeftijdsdiscriminatie. iets ja, iets, iets eisen wat ja, ja, ja, uh, ja. toch al moet gebeuren. Bedoel, dat is ja. ook een beetje, dat ik denk van nou, dat staat dan op het lijstje, maar eigenlijk speelt dat geen rol. Nee, okay. Dus dan heb je alweer een punt waar Maar is dat stemmingmakerij dan? Waarom staat dat er dan op? Nou ja, om het er nog eens even goed in te peperen, dat uh, ook in die sectoren waar uh, er nog achterhoedig gevechten over die dagen geleverd worden, om ja. dan uh, de mensen daar ook nog eens even even goed met de neus op de feiten te drukken... Ja. dat dat toch echt niet meer van deze tijd is. Ja. En dat is het ook niet. Nee. Zegt die pensioenen, dat is paal. Dat is echt, echt enorm belangrijk. Je begon er net zelf ook over. Maar nou vroegen wij ons bij de voorbereiding... Tessel en ik ons iets anders af. Uh, ze willen dus ook... Die, die, de, de premies mogen niet verder stijgen. Ah. Dat willen ze niet. Dat mag niet meer meetellen... de nee. loonstijgingen bij de opbouw voor je pensioen. Nu is het wel zo... En ik vroeg me af, is het een opmaat naar het volgende? Wat misschien nog ingrijpender is. is tot nu toe is het zo dat de werkgevers het grootste gedeelte van de premie betalen. He, het twee derde, één derde. Ja, twee derde is werkgevers... dus te doen gebruiken. Ja. Zijn er overigens ja. ook sectoren... Nog een heel, een, een, een, een heel klein aantal waar de werkgever de hele premie betaalt. En er zijn ja. ook een aantal sectoren, met name in de detailhandel, midden- en kleinbedrijf, waar die premie ongeveer 50-50 nou, daarheen en, en is dat niet een opmaat dat de werkgevers gaan zeggen: wacht eens even, dat gaat voordat dan lekker 50-50 worden? Nou, ik denk dat dat nog wel. De, die indruk heb ik nou juist niet. Oh. Wel, dat het niet? gaat over de financiering van die pensioenen. Over het feit, kijk, de, de, het zo de, premie, al, de premie mag niet verder stijgen... is natuurlijk ja. ook een wezenlijk onderdeel van dat uh, al of niet aangenomen pensioenakkoord. Hè. Ja. En, ja. en ik denk zelf dat het schot voor de boeg ook bedoeld is... om aan alle sectoren te vertellen... Uh, dat mag dan nog wel een beetje in de lucht hangen... vanwege allerlei problemen overal en nergens. Maar wij zijn toch wel erg van plan om een aantal van die onderdelen... nu uh, in te gaan voeren in de komende CAO-onderhandeling. Ja. ja, overigens ja, ik, ik denk overigens dat het ook, ook een signaal is aan de FNV. Uh, zorg ervoor dat je je zaakjes in orde krijgt. Daar staat ook heel expliciet in. Eigenlijk zou er een centraal akkoord moeten komen: ja. met de regering, ja. met de bonden, de, de werkgevers. Maar de FNV is daar nu, toe, nu niet toe in staat. Nou, het zal je maar gezegd worden: ze zetten uh, gewoon op alle manieren druk. Ja, ze zetten druk en, en ze zorgen ervoor... Uh, en dat is, ik begrijp dat, dat, dat eigenlijk wel, wel goed... Dat, uh, dat ze weer even rechtop gaan zitten bij de, bij de FNV. En wacht even, we zullen even laten zien dat we wel degelijk relevant ja, zijn. Ja, maar dat heeft toch iedereen door? Want Bernard Wintjes, de, de voorman van de werkgevers... die is altijd de eerste om te zeggen dat hij ook baat bij dat poldermodel... Hij heeft bij een goede vakbeweging, bij een goed overleg... dus ook bij een centraal akkoord. Dus hij roept ze eigenlijk op, toch jongens... wij willen heel graag wel een centraal akkoord... en uh, zorgt dat je je zaak yep. En van Deel. koopkracht. Bedoel, want werkgevers ja. hebben natuurlijk op het ogenblik ook hele, er helemaal niets aan als de koopkracht ja. uh, dadelijk enorm in elkaar stort. Is natuurlijk Precies, ook slecht ja, van nee, dus laat teken. ik zeggen, dat gebeurt al door alle dingen die de overheid duurder maakt. Ja. Ik bedoel, dus werkgevers hebben er helemaal geen baat bij als uh, nu ja. werknemers uh, heel erg in de min zouden schieten doordat ja. uh, ze heel hard onderhandelen. Ja. Nu stond er ja. nog iets anders uh, curieus, uh, Paul. Vond ik in dat, in dat uh, lijstje van de werkgevers. Of curieus, iets wat me opviel. Uh, dat uh, loonsverhogingen, die, die, die, die, die spreken af aan het begin van de looptijd van de een contract. Ja. Maar zij zeggen, nee, Dan we spreken dat nu af, maar dan gaan we aan het eind van de contractperiode kijken of het echt wel beter gegaan is met die sector, of dit bedrijf. En als het niet zo is, dan geen loonsverhoging. Nou, die is heel nieuw voor mij. Zo'n vorm zo ken ik nog niet in een CEO. Nee. Maar, ja, maar valt er jou over de zeg je instinctief, jack is een In zijn algemeenheid vind ik altijd dat als in dit soort gevallen werkgevers risico's bij werknemers willen gaan leggen die afhankelijk zijn van het resultaat van het bedrijf. Dat het dan minst, op zijn minst omkeerbaar zou moeten zijn. Als ja. het veel beter gaat. Moet dat je er je dus ook meer deden. krijgen dan ja, ja. wat je afgesproken ja, ja. hebt. En dat zit er meestal niet bij in dat soort voorstellen. En dan en ook we hier we weer van over. En ja. ook hier geldt dus weer van als je eenmaal dat soort wegen opgaat... dan is het hek van de dam. Ja. Uh, en dan nou ja, laat ik ja. Zeggen, loop je ja. dus enorme risico's. Ook als werkgevers. Dat de werknemers dan zeggen van... oh, maar dan ja. weten wij er ook nog wel een paar. Nee, en er, is een woord, er is natuurlijk een woord voor dit systeem en dat is bonus. Hey, malus. bonus, ja, malus. Ja, ja. En daar ja, zit staat. er nog iets anders uh, aan. Hè. Ik vroeg me af of daar nog meer visie achter zit. Uh, ze hebben ook de bonden gewaarschuwd. Denk erom, wat er ook aan de uh, onderhandelingstafel besproken gaat worden. Jullie gaan geen consequenties van kabinetsbeleid zitten repareren aan die tafel. Dat doen we niet. Jan je kunt je ook afvragen waar bemoeien je zich mee? Want dat maken de onderhandelaars wel uit of ze dat doen, toch? Ja, maar dat, dat past dus in dat spel. Eh, want dat is inderdaad wel wat je ook vaak van de bonden hoort. Dat is ook vaak een inzet, ook zo met, met de pensioenen. Ja, kunnen we nu wel afspreken in Den Haag dat het 67 wordt. Maar wij gaan mooi weer terug onderhandelen naar 65. Eh, er wordt daar eh, onderhandeld. Dit is, dit is het eerste schot. En eh, ik verwacht dat de bonden een antwoord hebben. Okay. Ik wilde even naar een klein ander onderwerpje, voordat we ons toch maar weer eens even op de beurzen, maar vooral op de rol van de aandeelhouders storten. Uh, wat een onderwerpje wat ook te maken heeft met werkgevers, werknemers. Volkswagen, toch niet het minste bedrijf, heeft een paar dagen geleden laten weten dat zij stoppen, of zelfs een verbod instellen, ja. op uh, het mailen naar werknemers na het einde van de werktijd. Een half uur, en dit om burn-out te voorkomen en uh, om te voorkomen dat mensen gewoon zo langzamerhand 24 uur per dag bezig zijn met dat vreselijke werk. Is dat, maar, is dat altruïsme, Paul? Of moeten we daar hier ook weer iets ink zwart achter zijn? Nee, ik, ik, daar zie ik niks in zwarts uh, achter. Ik weet dat heel veel mensen er langzamerhand ontzettend de pest over in hebben dat vanwege het feit dat ze door alle moderne communicatiemiddelen... ongeveer overal en nergens en overal op de wereld bereikbaar zijn... dat ze alsmaar mails en sms'en en andere soort berichten van het bedrijf eh, krijgen... en dat dat hier en daar inderdaad tot uitval... Eh, wegens burn-out of vergelijkbare verschijnselen heeft geleid. En ik kan me zo voorstellen... Want, want nou, dat heb je waarschijnlijk zelf ook op je bedrijf: dat je de, de laatste tijd steeds vaker mailen en sms'en van allen aan allen krijgt. Dat iemand eens een keer gaat kijken: is het nu wel nodig dat wij permanent al dit soort berichten over iedereen uitstrooien? Of moeten ja. we ervoor zorgen dat we dat wat meer gericht verspreiden. Ja, ja. Voordat maar... de andere twee reageren gaan we eventjes naar het TIAFstadion. Hier in Venen en Sprint. Sebastian Timmerman. Op de duizend meter bij de vrouwen kijk ik naar de achtste rit van de elf ritten in totaal. Maar dat is misschien wel de koninginrit. Margot Boer tegen Irene Wüst. 2000 meter specialisten op de kilometer aan het werk. Beide dames ook wel aardig goed begonnen aan dit toernooi. En met nog één ronde te gaan naar 600 meter dus leidt Margot Boer nog licht. Maar heeft Irene Wust de betere rondetijd van de twee en neemt nu ook het initiatief dankzij de binnenbocht. Maar dan op de de laatste kruising heeft Margot Boer, derde op de 500 meter. Weer het voordeel dat ze een richtpunt heeft, maar ze komt niet echt dichterbij. Ik denk dat Irene Wüst ondanks de laatste buitenbocht de rit gaat winnen. Zevende wedstrijd ze op de 500 meter en Irene Wust gaat inderdaad de rit winnen. Een seconde ongeveer ligt ze achter op Boer in het klassement. Gaat ze dat ook goed maken? Dat gaan we kijken. Dat lukt net niet, maar met 1.15.72 rijdt ze wel de snelste tijd tot nu toe. Sterker nog, dat is een kampioenschapsrecord. Zo snel is er nog nooit gereden. Op een Nederlands kampioenschapsprint. Toptijd Top tijd dus van iedereen Wust. Maar Boer blijft leider in het klassement. Drie ritten nog te gaan. Sebastian Timmerman vanuit je Dankjewel. Uh, Joop Schippers, we gaan nog even door over die, uh, die fijne, mooie Volkswagen, daad van Volks, ja. Volkswagen. Na, na, uh, werktijd, niet meer na werktijd, werktijd, een half uur na het einde van de werktijd, geen e-mail nou, meer aan de die mensen. Past dat in de trend inderdaad? Ja, ik, vond het, ik vond het eigenlijk een heel raar bericht. en uh, Zeker voor een bedrijf als Volkswagen. Want ik dacht eigenlijk dat Volkswagen wel een bedrijf zou zijn... waar er gewoon uh, continu gewerkt werd. Want het is natuurlijk toch een beetje dat... Uh, ja, ja dat zeggen, Als je hier zo praat over na werktijd... dan zou de werktijd kennelijk om vijf uur of om half zes... of nou, Afloopdienst zijn. Zo kan je het ook ja, lezen. maar ik vind dus, uh, bedoel, laat ik zeggen, in heel veel moderne organisaties, bedoel, en dat geldt in de dienstverlening, internationaal organiseren, opererende organisaties, kan ik me heel goed voorstellen dat er, uh, laat ik zeggen, de ene groep mensen werkt dan, de andere groep mensen werkt dan. Er zijn ook mensen die uh, overdags op de kinderen passen en s'avonds werken. Mm. Dus ik vind eigenlijk dat bij een, een flexibele, uh, flexibel werken, dat eigenlijk dit wel een beetje ouderwets is. Het punt dat je niet dus Zie je daar wel maar... iets achter dan? Zeg je dat daarmee eigenlijk? Sorry? Zie je daar wel iets ach ach achter? Sorry. Nou, ik Paulie? vind het eigenlijk heel ouderwets. Ik, bedoel, ik vind het heel goed dat je zegt van nou, we proberen de overlast van te veel mail. Wat jij ook al zei, proberen te beperken. Ik bedoel, je hoeft niet alles naar iedereen te sturen. Maar dat je dat aan de tijd zou gaan limiteren. Ik bedoel, je moet, je moet met mensen afspreken mensen moeten vooral met zichzelf afspreken. Dat ze niet de hele dag op dat ding kijken of er iets nee, nieuws is. Nee, maar dat is. kan niet. Je kan wel zeggen: ik kijk <lacht> lekker niet. En dan kom je op je werk en dan zeg je baas, ben jij dan nou maar belazerd. Ik heb je Hebben... 50 mails gestuurd. Precies, maar dat is dus iets anders hoe je ermee omgaat. Dan om te zeggen: van ja, we gaan het nu niet meer. Sturen. Want dat vind ik dus voor de mensen die dan bij spreken nog wel aan het werk zijn, vind ik dat dus eigenlijk heel raar. Dus ik ja. vind het een beetje ouderwets oplossing. Ja. Nee, ja, nee het is een permanente oplossing natuurlijk eigenlijk uh, belachelijk. <laughs> uh, maar ik denk dat het een... Ik zou uh, <laughs> Ik denk dat het wel een, een signaal is. En inderdaad, en daar ben ik het helemaal mee eens, uh, signaal naar mensen zelf. Ja, je kunt hem dus ook uitzetten. Uh, ga inderdaad de vredesnamen als je met je kinderen naar het park gaat. Uh, zet hem gewoon uit of laat hem thuis. Ja. Uh, daar, uh, daar kan je werkgever je nooit op, uh, je nooit op aanspreken. Uh, overigens begrijp ik ook, ook dat boven een bepaald managementniveau uh, deze maatregel niet geldt. Denk uh, dus niet dus er zullen altijd betreft, nog ja. mensen zijn die toch... Uh, en die, die, die toch, kinderen uh... hebben hem overigens wel maar aanstaan. Dit, dit ja, ja. Klinkt... Als wij op, ja. op ons panel af moeten gaan, Ger, klinkt dit gewoon als goede sier maken met iets onzinnigs. Ja. Ja ja nou fijn of mensen want net opgemerkt mensen ervan doordringen dat je alle mails die je gaat versturen dat je die heel gericht stuurt naar de mensen die het nodig hebben en ik, ik constateer ook bij mijn eigen bedrijf en waar ik werk dat mensen vaak denken nou misschien moet iedereen het wel weten dus laten we het maar naar iedereen sturen ja. en dan raakt je mailbox snel vol met Iets wat niet direct spam is, maar wat je ook niet zo keihard nodig hebt. Voor ja. je. We gaan naar de aandeelhouder, of liever gezegd, de macht van de aandeelhouder. Want het is uh, tot nu toe steeds de afgelopen jaren zo geweest dat. Uh, een bedrijf geleid werd vanuit de gedachte... we moeten de aandeelhouder bedienen. Dus uh, veel uh, winst op korte termijn. En dan gaan we de lange termijn misschien een beetje uit het oog verliezen. Maar uh, Peter de Waard, columnist in de Volkskrant... die constateert een trendbreuk. Want die constateert eigenlijk, te beginnen met Unilever... dat die wat aan die macht van die uh, aandeelhouders gaan doen... Jan Maarten Slachter. En namelijk uh, uh, niet meer het korte termijn gewin belonen... en de zucht daarnaar. Maar juist naar de lange termijn. Een soort van duurzaamheid. Constateer jij dat met hem mee? Nou ja, er zitten zoveel. Uh, valse veronderstellingen in die vraag... dat Echt? ik <laughs> nauwelijks weet waar ik moet, uh, waar ik moet beginnen. Pik de meest valse eruit. Uh, het begint het begin, het begin ermee dat, dat het mij in ieder geval is ontgaan... Dat, uh, dat allerlei grote bedrijven de afgelopen jaren... alleen maar zijn geleid voor de aandeelhouder. Zoals het in Nederland al, al tientallen jaren is... Mm. Uh, wordt het bedrijf geleid voor alle, uh, voor alle stakeholders. Uh, en dat, um, Na de opkomst van die hedgefondsen, uh, het, uh, dat, is toch, maar, dat is toch een zouden trend? Zouden ze maar eens wat, wat, wat, wat beter hebben gelet op de aandeelhouderwaarde, zou ik, zou ik zeggen. Kijk... Ehm... Um... De belangrijke denkfout is altijd dat aandeelhouderswaarde... gelijk zou staan aan denken op de korte termijn. Mm -hmm. Dat is juist niet zo. Als je, een aandeel, als je een aandeel hebt, dan betekent dat dat je... tot in de lengte der dagen betrokken bent... bij, um, uh, bij het wel en wee van die onderneming. Ook als je het verkoopt, dan moet je dus... maar weer verkopen aan iemand anders die er, uh, die er vertrouwen in, uh, in heeft. Maar je waar moet komt dus dan blijkbaar die hele verkeerde gedachte vandaan... dat er uh, aandeelhouders zijn die uit zijn op snelle winst... en, en zich dan weer terugtrekken? Die zijn, die zijn er natuurlijk ook. Toch? Ja. Die zijn er ook wel. Die hebben in Nederland over beperkte invloed. Er mm -hmm. uh, zijn echt maar, maar een paar situaties uh, uit, het, uit het verleden te noemen... Uh, waar, waar die invloed zich heeft, heeft, laten, heeft laten gelden. We hebben het altijd over Armin AMRO, uh, STORK. Dat zijn eigenlijk de, de enige twee uh, echte, echte goede voorbeelden. Uh, wat je wel ziet, is dat uh, management... vaak zich heel erg heeft laten sturen door die beurskoersen. Ik, bedoel, ik denk dat dat, dat dat is gebeurd, dat... dat ook door uh, eigen optie- en aandelenprogramma's van, uh, van bestuurders... Um, uh, ze enorm hebben zitten kijken, nou ja, doen we het wel goed op de beurs vandaag? Uh, maar en dat, dat staat los dat van dat de aandeelhouders, zeg los je. Van Dat de heeft niks met aandeelhouders Ja, dat is dat, en, en ik denk dat dat, dat, dat ook niet, uh, niet goed is. Je moet, je moet een langer perspectief uh, nemen. Um, daar komt uh, het volgende bij. Je hebt de aandeelhouders ook de komende jaren natuurlijk wel gewoon nodig... Uh, banken trekken zich, uh, trekken zich terug, uh, moeten uh, kapitaalbuffers op, uh, opbouwen. En dat betekent dat er een kapitaalvraag komt. Nou, wie, mm -hmm. wie moet dat leveren? Aandeelhouders. Als je tegelijkertijd zegt: uh, we hebben eventjes helemaal niks meer met jullie te maken en we werken ook niet meer voor jullie. Uh, nou, succes ermee. Aandeelhouders kunnen ook naar andere, uh, ja. andere sectoren. Maar misschien even, even hierop laten reageren: die als een soort naarprikkend uh, naar insect uh, worden ze nu ineens neergezet door een aantal bedrijven. van uh, We willen hun geld wel, maar we hebben last van ze. Nee, het is. Ik zeggen, daarmee wordt het inderdaad wel erg tegenover elkaar gezet. We, zijn, we hebben in Nederland eigenlijk al sinds het midden van de jaren zeventig... dat de SER geadviseerd heeft om aandeelhouderswaarden... en de, de belangen van andere stakeholders, andere betrokkenen... om die allemaal in de overweging mee te nemen. Dat is herhaald in allerlei adviezen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm -hmm. En daar zijn nu steeds meer organisaties, grote bedrijven. In Unilever is er daar een van, Philips is daar een andere van... die daar ook daadwerkelijk werk van maken... door bijvoorbeeld ook naar het milieu te kijken... door ook te kijken naar de ketenverantwoordelijkheid... Voor door, uh, producten die uit andere delen van de wereld komen. Mm -hmm. Dus te kijken, van, worden die niet met kinderarbeid uh, gemaakt? Ik bedoel, en uh, dat, dat soort dingen, dat dat steeds meer gewicht krijgt. Uh, bedoel, en dat dat ook steeds meer in de focus komt. <tie> en dat ook vanuit de media, uh, maar ook spreken, het, het grote publiek... daar meer op gelet wordt. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat dat heel verstandig is. Maar wat is vind dat je dan dat... Dat... van een maatregel van de topman van Unilever? Die heeft gezegd, uh, die constateert dan wel die heigerigheid van aandeelhouders... en dat daar veel te veel uh, bedrijven zich op richten. En hij gaat zeggen, een van de dingen die ik ga doen gewoon is, ik schaf de kwartaalcijfers het publiceren van de kwartaalcijfers af want dat stimuleert alleen maar de heigerigheid van die uh, aandeelhouder die op de korte baan daarmee, bezig is. Daarmee, Niet op de lange baan aandeelhouder maar de korte baan. Maar daarmee breken ze met de transparantie die ze zo voorstaan. Ja, wat heel belangrijk is. Waar wordt dat door ingegeven anders dan dit? Nou ja, ik denk dat het inderdaad heel vervelend is... als je dus uh, als bedrijf uh, probeert een koers uit te zetten... en bij wijze van spreken ook wel eens iets doet... wat ten koste gaat van de winstgevendheid op de hele korte termijn. Ik bedoel, los even van dat wat de aandeelhouders zeggen... maar mm -hmm. dan zijn het op zijn minst de kranten uh, of andere media... die uh, zeggen van, goh, maar uh, nu doet een bedrijf X toch iets... Wat, waardoor de koers onder druk komt te staan. Ja, en dan laat ik zeggen, springt iedereen daar weer bovenop. En dan ja. worden er weer vragen... Enzovoort. Dus zo kom je als bedrijf ook heel moeilijk tot een, laat ik zeggen, een lange termijn koers. Ja. O, dus is het wel, is het wel heel grappig eh, als het gaat om, om Unilever. Wij vinden juist dat Paul Polman, de CEO van Unilever, een heel aandeelhoudersvriendelijk beleid... Uh, voert. Dus je vindt uh, dat met name hij er nou mee komt? Nee, nee ik, vind, ik, denk, ik, denk, ik denk dat Paul Polman uh, voor 90 uh, ook voor aandeelhouders... hele verstandige en goede dingen uh, aan, het, aan het doen is. Mm -hmm. uh, wij hebben ieder jaar een uh, verkiezing van de topman van het jaar. door onze leden wordt, wordt die gekozen. En Paul Polman is een van de grote kanshebbers. Morgen gaan we bekendmaken wie het is geworden. Is het nog steeds of was ah. het? Nee, hij is het nog hey, steeds. Hij is het nog steeds. Uh, <lacht> nog steeds. Morgen je vergis hoor, uh, dus ga je gaat het nu doen. Nou, nou, doen. Ik ja, ben dan het alleen op één punt niet met hem eens. En dat is nou precies het punt van die kwartaalse Cijfers. Ik denk dat je heel goed op de uh, lange termijn kunt concentreren... en vervolgens in de kwartaalcijfers kunt laten zien hoe je daarmee bezig bent. Hmm. Dus ik, ik denk dat... Dat is het enige punt. Ik vind dat hij het verder, uh, verder goed doet. Okay. Okay. We gaan nog even weer naar Hierveen uh, om de uitslagen te horen. Sebastian Timmer. 1000 meter zit erop bij de vrouwen. En Irene Wust hoort het al, reed een uh, kampioenschapsrecord. Heeft die 1000 meter ook gewonnen in die, in die sterke tijd van 1.1572... En wat een verschil met de nummer 2, Margot Boer. Dat was haar directe tegenstander. 73 honderdste van een seconde het verschil en het voordeel van Irene Wust. Marit Leenstra wordt derde op de 1000 meter. Op 84 honderdste vierde van Riesen. En vijfde pas Annette Gerritsen. Annette Gerritsen begon goed aan dit toernooi. want de 1000 meter laat ze dan toch wel weer tijd liggen. Het zit heel dicht bij elkaar na de eerste dag. Dit enkele sprint bij de vrouwen. Margot Boer gaat aan de leiding. Een tiende slechts voorsprong op Irene Wüst, Gerritsen derde, vierde Oenema, vijfde van Riesen en zesde Leenstraat. Die zes staan binnen een halve seconde van elkaar. Het verschil met de rest van het veld is groot. Uit die zes komt de kampioen en uit die zes moeten er ook twee gaan afvallen... voor wat betreft de tickets voor het WK-sprint eind januari in Calgary. En dit ging over Schaatsen. En dit was Sebastian Timmerman vanuit Herenveen. Paul Jekkers, nog even over die. Uh, uh, tot slot, jij nog even over die aandeelhouderspositie. Hoe zie jij dat? Vind je dat ook te zwart-wit? Nou, ik, ik heb het zo gelezen <tus> dat Polman aangeeft dat hij iets minder hard zit te wachten op um, korte termijn beleggers. En daar mogelijk ook wijst op, uh, op meer activistische uh, beleggers. Zelf, hedgefondsen uh, dus. In, in, ja, of dat, dat, dat kunnen hedgefondsen zijn, kunnen ook ja. andere clubs zijn. Er uh, worden net een paar voorbeelden genoemd. Ik heb natuurlijk veel te maken met Post. Ja. Uh, TNT is gesplitst in, het, uh, in, uh, in, uh, in juli. En als we daar nu de balans op maken... De, de, de push kwam van de aandeelhouders, niet van de raad van bestuur. Ja. En die wilden met name het vrachtbedrijf meer laten groeien. En dan moesten ze los van die losers van Post. En dan konden ze uh, snel gaan groeien. Het aandeel stond toen op uh, 16 euro. De twee aandelen samen staan nu op 8 euro. Uh, en... en omdat die splitsing heel moeilijk verliep... moest Post ook nog voor een deel gefinancierd worden... met een groot aandelenpakket van TNT Express. Met de gedachte dat ze daarna de hand... hun pensioenverplichting en andere zouden. Nee, die, die, die waarde is ondertussen gehalveerd. Nou hebben de aandeelhouders daar niks aan overgehouden. Maar oh. de medewerkers zitten ondertussen ook met een fors probleem... in die hele pensioentoestand. Ja. Dus... Ik, ik kan mij, kon mij goed vinden in dat pleidooi... omdat ik het mm -hmm. natuurlijk met dit verhaal in het achterhoofd... op die manier gelezen heb. Jan Martenslachter, ja. ten slotte, van de VEB. Vereniging van ik denk de het de als het bedrijf... gaat om TNT, dat het echt te snel is om daar conclusies eh, te verbinden. Maar het is natuurlijk heel ongelukkig hoe het is gegaan de afgelopen maanden. Daar is natuurlijk niemand blij mee, ook de aandeelhouders niet. Uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid geweest... van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen... om te doen wat ze hebben gedaan. Mm -hmm. dat, dat, blijft, dat blijft als een paal boven water staan. En hoe dat verder gaat, dat, dat zullen we zien. Jan Maarten Slachter hoorde u als laatste. Joop Schippers zat hier en Paul Jekkers. Hartelijk bedankt uh, voor jullie bijdrage aan deze laatste klinkende munt van dit jaar. Tevens de laatste Villa VPRO van dit jaar. Ger, laten wij uh, de luisteraar maar een buitengewoon... Prettige jaarwisseling wensen, ja, je niet? Ja, zeker. En uh, zo snel mogelijk nu het woord overgeven aan Lucella Carrasso... die zo meteen na het nieuws van half vijf nog even vrolijk ja, doorgaat. snel, snel. Uh, Lucella. Ja, we gaan ook door met het uh, NK Sprint natuurlijk in Heerenveen. Uh, te gast is om over dat idiote politieke jaar in België te praten... Dirk-Jan Epping. En we zijn ook in Ter Apel... waar uh, de burgemeester behoorlijk met het tentenkamp van de Somaliërs... in haar maag zit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 De zaak tegen Wesley wordt in een snelrechtprocedure behandeld. Het vonnis volgt later vandaag. Naast een celstraf wil het OM dat de relschoppen verplicht wordt... zijn alcoholprobleem aan te pakken. De supermarkten hebben een recordomzet geboekt in de week voor kerst. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel... is er voor 825 miljoen euro verkocht. Niet eerder boekte de supermarkten zo'n grote omzet rond de kerstdagen. Het CBL verwacht morgen en overmorgen ook een topdrukte in de supermarkten. In Frankrijk heeft de overheid maatregelen genomen om te voorkomen dat jongeren massaal auto's in brand steken met oud en nieuw. Veiligheidsdiensten staan klaar om in te grijpen en in Parijs geldt al een paar dagen een verbod op de verkoop van brandstof voor huishoudelijk gebruik. Al jaren steken jongeren in arme wijken op oudejaarsavond auto's in brand. Een projectontwikkelaar uit Noord-Holland mag de provincie Noord-Holland niet langer beschuldigen van corruptie. Dat heeft de rechter in Alkmaar bepaald. De zakenman moet ook een rectificatie plaatsen in onder meer twee regionale kranten. De man beschouwt zichzelf als klokkenluider en wil geen bronnenprijs geven. Maar de rechter vindt dat dit niet kan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Nederland 1. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, we zijn in Ter Apel vanmiddag, waar Somaliërs al enige dagen in tenten verblijven. omdat ze niet terug willen naar hun land. De burgemeester zoekt naar een oplossing. Het Turkse leger heeft zich de woede op de hals gehaald in het oosten van Turkije. Ze wilden de PKK-strijders ombrengen, alleen ze hebben zich vergist. En De man die de wedstrijd Ajax-AZ verstoorde staat op dit moment voor de rechter. Daar hoort u zo meer over. En we hebben contact met de nieuwe eigenaar van het Hofnarretje. Zij neemt het kinderdagverblijf in Amsterdam over. We zijn er tot half zeven vanavond. Eerst die half, daar worden vandaag de Nederlandse kampioenschappen sprint verreden. Een aantal afstanden, in ieder geval Sebastiaan Timmerman. Eh, Sebastiaan, de vrouwen zijn klaar hè, met de eerste dag. Die hebben het erop zitten en Margot Boer gaat aan de leiding. Na een derde plaats op de 500 meter en de tweede plaats op de 1000 meter... gaat ze aan de leiding met slechts een tiende van een seconde voorsprong op Irene Wust. Uh, Boer is trouwens de titelverdedigster van dit uh, Nederlands kampioenschap... maar Wust zit daar echt op de hals hoor. Rijdt een hele goede eerste dag seizoenstijd. Beste seizoenstijd op de 500 meter. Idem Dito op de 1000 meter. Ook een tijd die ze dit seizoen nog niet had gereden. Maar de 1.15.72 waarmee Irene Wust de 1000 meter won. Betekende ook nog eens een kampioenschapsrecord. Kortom Wust is in een prima uh, vorm. en staat slechts 1 tiende van een seconde achter Margot Boer. Uh, morgen op de tweede 500 meter. Annette Gerritsen op de derde plaats na dag 1. Begon goed met een afstandsoverwinning op de 500 meter. Die moest ze wel delen trouwens met Thijsje Oenema. En op de duizend meter was het minder voor Gerritsen. En we zagen haar toch al een behoorlijk tijdje met haar coach Marianne Timmer evalueren. En daar droopt toch wel een beetje de onzekerheid vanaf. Derde in het klassement naar de eerste dag op twee tiende ongeveer van Marge Boer. Vierde Oenema moest ook veel tijd inleveren op de duizend meter. Vijfde van Riesen en zesde Leenstra. Die noem ik toch ook nog even heel bewust. Want die eerste zes dames staan dicht bij elkaar. Morgen op de tweede 500 meter binnen een halve seconde van elkaar. Er moeten er twee afvallen van die zes voor wat betreft de tickets voor de WK Sprint. Er gaan namelijk vier dames maar naartoe. Dus de spanning is er volop bij dat 1K Sprint voor de vrouwen. Bij de mannen hebben we één afstand gehad. Stefan Groothuis won de 500 meter, afgetekend 35-09. Grote verliezers daar, Mark Tuit het enkeld nuis. Tuit het elfde en nuis ging onderuit. En we gaan dadelijk kijken naar de duizend meter bij de mannen. Met die uh, Stefan Groothuis die ik noemde de winnaar dus van de eerste afstand... in de slotrit tegen Ronald Mulder. Dan horen we jou, Sebastian Timmerman vanuit Heerenveen. In Ter Apel worden de protesterende asielzoekers met hun tentenkamp niet weggestuurd. De burgemeester hoopt dat de uitgeprocedeerde Somaliërs uit zichzelf vertrekken en dat ze alsnog ingaan op een aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een nieuw asielverzoek in te dienen. Gary van Pinksteren is bij de tenten. Er komen ook steeds meer mensen bij, hè? Ja. want hoeveel mensen zijn er nu, weet u? Ik ben 76, 56 persoon, 56 personen. En dat zijn ook allemaal mensen die... Oudgebruzen uh... duurt 400 personen of meer 500 persoon, oudgebruzen duurt helemaal. En ze komen hier naartoe. En wat kunt u ze dan bieden? Ik heb een probleem. Ik heb geen tent. Waar kan ze slapen? Gisteravond, ik slaap vanaf 9 uur, s'avonds tot 3 uur nachts. Daarna, met andere collega's slaapt, en ik ben wakker geworden vanaf 3 uur in de ochtend. Ja, dat ze dan in ploegdiensten moeten slapen hier. Ja. Maar dat wordt een probleem, dat kunt u niet meer aan. Ik heb mensen net gebeld bij mij. Ze zeggen, breng bij ons een tante, grote tand. Aan de deken of laken of zo. Er is net uh, wat soep, wat ragout gebracht. Broodjes zag ik, ja. Hout ook weer opnieuw. Komen er nou steeds meer mensen die hier dingen brengen? Ja, er komen steeds meer mensen helpen en ondersteunen. Omdat het ja, sowieso een trieste zaak is. Het is hier heel erg koud. En je, op, op, op het minst moet je eten, anders dan hou je het niet vol. Ze zijn nu samen, dat is het verschil. Het lijkt ook alsof er steeds meer mensen komen, hè? Ja, mensen steeds reizen. meer Somaliërs. Ja, steeds meer Somaliërs, want mensen reizen langzaam. Hè. Ze, ze, ze, ze zitten overal door het hele land heen op straat. Dus het is, uh, en het is niet zo makkelijk om hier te komen. Als je geen kaartje kan betalen. Dan kost het wat meer tijd. Vanmorgen waren er 45, maar nu weet ik het niet meer. Het, is, uh, het groeit. Ja. En als iedereen komt die op straat staat en hebben we nog wat te doen, dan is het hier, hier, hier vol. Ja. Dan gaat het steeds meer vertrapt, een beetje modderig aan het worden... En... Als je kijkt hoeveel mensen hier zijn en hoeveel tentjes... dan passen die mensen niet meer in die tentjes. Er komt weer een groepje mensen aangelopen met dekens. Extra dekens. Er wordt in onze blauwe zeil wat er al lag... wordt nu een beetje opgespannen. Dat mensen daar straks misschien onder kunnen zitten... als het meer gaat regenen. De burgemeester komt straks. Nou heeft u een aanbieding gekregen om opnieuw... De procedure in te gaan, allemaal hè? Nee. Ja, niet. Gaat u daarop in? Nee, nee. Want geen oplossing. Niet maar ze alleen... zeggen, als u de procedure weer in gaat, mag u ook weer in de opvang? Alleen vier weken. Niet meer. Acht dagen in Trabul, vier weken in de opvang- en asielzoekersant. Daarna, wat gaat gebeuren? Niemand weet het. We willen alsjeblieft iemand komt hier met oplossing, ja, advies of iets. Ze willen iets, de Somaliërs in Ter Apel. De burgemeester wordt later vandaag verwacht in het tentenkamp... maar zij liet eerder vandaag weten dat zij het probleem in Ter Apel niet kan oplossen. Dan, tijd voor de nieuwe eigenaar van het Amsterdamse kinderdagverblijf... het Hofnarretje, dat tegenwoordig trouwens Vlinderheuvel heet. Het kinderdagverblijf kwam afgelopen jaar natuurlijk in het nieuws... door de Amsterdamse Zedenzaak. En Er is nu een nieuwe eigenaar, Jipke van het Veen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heeft u het afgelopen jaar of de afgelopen tijd wel eens gedacht... Uh, toen u hiermee bezig was met die overname waar begin ik eigenlijk aan? <laughs> nou, dat komt uh, zoals een dag als vandaag, denk ik inderdaad wel eens. Waar begin ik eigenlijk aan? Is dat omdat wij allemaal bellen? Of, ja. Uh... <laughs> inderdaad. Want op zich had u geen twijfels hierbij om dit over te nemen. Nou, toen de eerste contacten werden gelegd... heb ik natuurlijk wel even achter mijn oor gekrapt... En uh, um, in dat hele proces uh, heb je te maken met uh, mensen die zich enorm inzetten en in hebben gezet om, om het draaiende te houden. En dan raak je wel steeds meer ja, bevlogen en, en, en uh, geënthousiasmeerd om ja, daarin te stappen en, en het inderdaad... ...op te lossen en, en voor al die medewerkers en voor, voor die ouders en die kinderen die er nu nog zitten. Want de ouders die wilden graag dat het kinderdagverblijf open zou blijven... ...ondanks dat wat er gebeurd is, misbruik dat daar heeft plaatsgevonden. Kunt ja. u daar goed in komen dat ze het open wilden houden? Ja, daar heb ik natuurlijk ook met de oudercommissie over gesproken. Er zijn natuurlijk heel veel ouders die na het incident ook nog binnen zijn gekomen... ...en ouders die er eigenlijk dat niet van dichtbij hebben meegemaakt. Dus ja... Er, is, er, er staat, ontstaat op een gegeven moment een relatie tussen die medewerkers en de kinderen. En de kinderen hebben daar vriendjes en vriendinnetjes. En, en, en het is gewoon een hele fijne plek eigenlijk om te zijn. Dus, dus dat kan me wel iets voorstellen, ja. Oh. Ik kan me wel ook voorstellen dat voor een buitenstaander daar, ja, dat die daar anders naar kijkt. Hoe is het met, met de bezetting van de kinderen? Hoeveel uh, zijn er nu? Ja, dat is niet optimaal. <laughs> Ik kan het niet zo uh, specifiek in uh, cijfers uitdrukken, zeg maar. Uh, want het he, dat he, ook de afgelopen maand heeft daar weer invloed op gehad. De nieuwe regelingen ook misschien van de kinderopvang? Um, nou ja, kijk, het is natuurlijk toch zo dat, uh, ik denk vooral in deze uh, kinderdagverblijven... dat. Ja, dat 1 januari heel erg boven iedereen zijn hoofd heeft gehangen. En ik denk dat dat uh, de belevingswereld de afgelopen tijd is geweest. En sommige ouders hebben bedacht, nou, daar gaan we niet op wachten. Daar gaan we ergens anders heen. Maar het is nog niet zo dra dramatisch uh, dat er geen bedrijfsvoering uh, kan uh, zijn, zeg maar. Ja, het kinderdagverblijf is ook op de vingers getikt, hè, afgelopen tijd door de GGD. Er is wel, uh, zeggen ze daar, een protocol tegen kindermishandeling. Maar het wordt niet uitgevoerd. Uh, leiders zouden op cursus moeten gaan om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ja. Zijn dat de dingen die u gaat, gaat oppakken? Ja, natuurlijk. En uh, u mag van mij aannemen, want die gesprekken heb ik natuurlijk ook wel gevoerd... dat de medewerkers die daar werken van A tot Z protocol uit hun hoofd kennen. Dat ze praktisch op de letter kunnen aanwijzen in het protocol waar het staat... Uh, alleen de GGD die heeft uh, andere meetinstrumenten om te kijken of die protocollen daadwerkelijk in de praktijk gebruikt worden. Oh. Dat heeft met de bedrijfsvoering te maken. Maar hoe kan dat dan zo uit elkaar lopen? Nou, bijvoorbeeld als, als een medewerker wordt geïnterviewd door, door een GGD-inspecteur en die vraagt, uh, kent u het kindermishandelingprotocol protocol? En bent u bekend met het protocol? En de medewerker zegt ja. En de GGD-inspecteur vraagt, ja, uh, uh, waar staat het gedocumenteerd dat jullie dat met, ook met elkaar besproken hebben? Zijn daar notulen van? He, op welke cursus zijn jullie dan geweest? En op dat moment, als die informatie mist, ja dan kan de GGD. Inspecteur vanuit werkelijke zaken geen uh, beoordeling geven, alleen op een gevoelswaarde. Nou, dat, dat, dat, dan, dan, gaan, dan is het, uh, de inspectie natuurlijk niet meer meetbaar. Dus u gaat zorgen voor notulen daar, om te beginnen? Bijvoorbeeld, maar dat is, dat is maar een klein onderdeel van het proces. Oh ja. nou, u um, gaat aan de slag om het weer een, een succes te maken daar in Amsterdam. Dank dat we even met u konden praten, Jipke van het Veen. Ja hoor. Dag. Dag. De nieuwe eigenaar dus van voormalig kinderdagverblijf, het Hofnaretje. De LFB, dat is een belangenvereniging voor en door verstandelijk beperkte... trouwe luisteraars hebben daar de afgelopen dagen al een en ander over gehoord... De subsidie voor deze vereniging gaat de komende twee jaar... van 770.000 terug naar slechts 35.000 euro per jaar. De medewerkers op het hoofdkantoor, dat zijn verstandelijk beperkte... en ook hun begeleiders, die zijn nu fanatiek op zoek naar nieuwe financiering. Michiel Zeeuw, dat is bij de LFB de man achter een sociaal netwerk... cursus voor verstandelijk gehandicapten, verstandelijk beperkte moet ik zeggen. Hij heeft er zelf veel baat bij en hij hoopt dat die cursus... nu voor goed geld verkocht kan worden. Michiel Zeeuw is 41. En met zijn uiterlijk zou hij niet meer staan op de reunie ja. van de studentenvereniging. Ja, nou ja, dit is altijd een, uh, hij werkt via de dagbegeleiding van Humanitas bij de LFB. Hij houdt zich daar als projectleider bezig met de cursus. Die ken ik. Sociale netwerken, vrienden maken. En Michiel heeft zelf ook heel veel vrienden. Ja, hier slaap ik af en toe. Uh, nou ja, goed, uh, omdat ik hier heel veel te doen heb... Uh, uh, nou ja, slaap ik eigenlijk. En de reden waarom ik hier eigenlijk slaap, heeft die vriend van mij heeft zes jaar lang uh, bijna elk weekend uh, bij mij altijd uh, gewoond, omdat hij uh, eigenlijk officieel ook uit Noord-Holland komt. En uh, nou ja, goed. Uh, hebben we nu een beetje de rol omgedraaid? Hij woont even buiten Zeist in het buitengebied, maar liever is hij onder de mensen. Dus als een vriend van hem weg is, slaapt hij in zijn huis midden in het centrum van Zeist. Een slang dierland. Uh, die moet je verzorgen. Ja. Maar oh. je zit daaronder. Uh, ja, nou, ja zo. Hier. En dan moet je ja. ook zorgen en, en, en. voor de huisdieren van die vriend. Nee, hoor, of je het niet. nou wel of niet? Nee, ik doe er eigenlijk niks aan. Het is niet echt mijn, mijn favoriet. Dus, uh, en, nou, dit is een aquarium, dat doe ik dan wel. Dus dat is gewoon heel leuk. Michiel heeft verschillende eetclubjes. De dinsdagclub heeft een kerstdiner. En dan gaan we naar Ik heb veel vrienden, ja. Dus, uh, ja. Dus, uh, nee, dat is zo doen. Dus, uh, ja. En koken jullie dan ook zelf? Of wordt er voor jullie gekookt? Uh, nee, het wordt voor ons gekookt. Wauw, altijd? Uh, ja. service, hè? Ja, zeker. Mm -hmm. Zeker, ja. Als je jou zo ziet en bezig ziet, um, ja. verstandelijke beperking, waar dan? Of waar dan? Uh, ja, ik heb het toch echt wel. Ja, Oké. Okay. Ja, ja, nee, t, t, uh, het is ons wel een vouwkel, Of ook velkel. Ik bedoel uh, dat je. Ja, dat mensen me soms meer hoger inschatten dan ik echt ben. En uh, ja, dus... Uh, wat is er aan de hand dan? Wat is er aan de hand dan? Uh, ja, dat je gewoon merkt dat je toch wat, uh, zeker over hele moeilijke dingen wordt gesproken. Ja, dat ik daar niet altijd heel veel dingen van weet. En dat ik soms ook, net zoals nu ook, dat ik foulkeil wil zeggen. Dat ik dat niet helemaal goed zeg. En ja, dat ik soms ook een beetje moet zoeken ook naar de woorden wat ik wil zeggen... Uh, ja, dus dat soort dingen eigenlijk. Ja. Maar verder niks mis mee? Nee, gelukkig niet. Nee. Ik uh, was zeer zelfstandig en uh, nou ja, dat kan ik heel goed redden. En uh, met een beetje hulp van uh, anderen dan gaat uh, het hartstikke goed. Kerstliedjes tijdens het eten van de dinsdag Eetclub maar vooral ook praten en met elkaar zijn. Michiel heeft voor iedereen een praatje en geniet van het eten. Ja, dan komt je donderdag ook gezellig bij ons eten. Dan het u donderdag iets anders. Dan zit ik in een eten van mijn werk. Oh, nou, zo gezellig. Bolen en steengrillen. Oh, leuk, Wat gaan jullie? Opgegroeid in het okay. huis. Zijn moeder was specialist in een ziekenhuis... en zijn vader heeft de fabriek een paar jaar geleden verkocht. Hoe de bezuinigingen voor hem persoonlijk zullen uitwerken is nog onzeker... maar uiteindelijk denkt hij wel dat hij terug kan vallen op zijn familie. Ja, meestal uh, heb ik het niet te klagen... Voor de LFB wil ik graag geld gaan verdienen. Zijn cursus, die ken ik, kan goed weggezet worden. Ja, zeker. zeker. Dat is ook de bedoeling. Uh, ja, als wij hem dus verkopen, dan blijft de LFB... Uh, ja, dan komt er eigenlijk centjes binnen. ja Niet op mijn uh, persoonlijke rekening, maar wel op de rekening van de LFB. En, uh, nou, dat betekent uh, uh, dat we daar de markt op gaan. En er is best wel veel vraag voor. Maar de mensen moeten dat natuurlijk nog wel ja, kunnen dus, betalen. Uh, tuurlijk maak ik ook best wel zorgen over, hè, over, over het redden ook oh, wel, ja, weet je. Ik bedoel, kijk, we kunnen wel cursussen aanbieden en, en proberen te verkopen, maar ja, wij zijn niet de enige die moeten flink bezuinigen, maar heel veel onderzoekers moeten bezuinigen, ja, en dan willen ze misschien wel een uh, die cursus maar ja, dan schrikken ze vaak ook weer naar de prijs, van oeh, weet je wel, en dus uh, ja, dus, uh, Spannend jaar komend jaar. Zeer spannend jaar, ja hoor, zeker, en uh, ja, dus uh, ik vind persoonlijk wel... Uh, ja, uh, uh, erg jammer dat dit zo moet spelen. En, uh, maar nogmaals, uh, uh, ik het ook wel weer heel mooi om het straks met eigen kracht verder te kunnen gaan. En, uh, we gaan er gewoon voor. Zelf. Morgen is het woord aan Mireille de Beer. Zij is de baas van het regiokantoor in Brabant. En ze is zangeres. Maar ze is vooral gewoon zoals iedereen. Special, like Op nos.nl leest u meer over Michiel Zeeuw van de LFB. En u kunt ook de andere afleveringen over deze vereniging terugluisteren. Straks hoort u hoe steeds meer Chinezen psychische problemen hebben. De veranderingen in de maatschappij gaan hen veel te snel. Verkeersinformatie gaat een beetje snel op de weg, Jolande van der Velden. Het rijdt bijna overal goed door. Behalve bij Amsterdam op de A10 de ring Amsterdam-west richting Zaanstad. Daar staat bij de Koentenol 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carraso. De economische malaise gaat ook niet aan de Rotterdamse haven voorbij. De laatste twee maanden is de groei daar stilgevallen. Desondanks toont topman Smits van het havenbedrijf zich aan het eind van dit jaar toch tevreden. Ja, ik vind het een goed resultaat. We hebben de voorsprong die we in 2010 hebben behaald. Na die crisis jaren 2008, 2009 hebben we kunnen vasthouden. En nog een lichte groei erbij. Dus ik vind het echt een goed resultaat. We zijn daar tevreden mee. Maar je ziet toch wel dat aan het eind van het jaar het duidelijk minder gaat. De laatste twee maanden was de groei minder dan daarvoor, dat klopt. Maar als we ook weer kijken naar volgend jaar, waarbij we verwachten dat eigenlijk bijna alle goederensoorten in de Rotterdamse haven stabiel blijven of een klein beetje groeien. Met als uitzondering de ijzererts, want die gaat omlaag, maar dan per saldo ook voor volgend jaar hele lichte groei. Dus daar kan je niet anders dan tevreden over zijn. Maar Nederland is opnieuw in een recessie. Het zou haast betekenen dat de haven er niet zo heel veel van merkt. We merken er natuurlijk wel iets van, vanzelfsprekend. Maar aan de andere kant, de overslag in onze haven hangt ook erg af van de productie in Duitsland. De Duitse economie blijft redelijk draaien. Ook volgend jaar is de verwachting. Dat speelt dan toch een, ook een positieve rol op onze verwachtingen. De, halverwege het jaar heeft u een kreet gedaan... ook naar politici in Europa om iets te doen aan die schuldencrisis. Vindt u dat er genoeg gebeurd is? Nou, ik vind dat het allemaal net te weinig en te laat is. Maar wat 7 december is gebeurd... als dat in het voorjaar volgend jaar wordt afgerond met vier belangrijke punten. 1. bevoegdheden naar Brussel, onontkoombaar. Twee, een goed vangnet. Drie, begrotingsdiscipline, allemaal terug met de tekorten. En vier, een streng toezicht op de financiële markten en de banken in Europa. Als men dat in het voorjaar besluit, dat moet gebeuren dan verwacht ik dat de tweede helft volgend jaar de crisis achter de rug is. U hoorde de man van het havenbedrijf, de topman Smit, de oplossing is gegeven. Henrik Willem -Hofs sprak met hem. In China gaan de veranderingen zo snel dat veel mensen het niet meer kunnen bijbenen naar hun gevoel. Depressies en andere psychische aandoeningen komen steeds vaker voor en leiden ook steeds meer tot ernstige incidenten. China heeft zelfs een van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld tegenwoordig. En hulpverlening op dit gebied is nog steeds een taboe. Als ik er een eind aan maak, dan is ook echt alles voorbij. Dan hoef ik me nergens meer zorgen over te maken. Dat dacht Xu Xin niet zo lang geleden. Hij was als migrantenarbeider naar de stad gekomen om de armoede te ontsnappen. Maar dat mislukte. Zijn fabriek ontsloeg iedereen. Schuldeisers zaten achter hem aan. En hij was diep beschaamd dat hij niet voor zijn kinderen kon zorgen. We lopen hier aan de waterkant van de Yangtze Rivier met daaroverheen die machtige brug van Nanjing. En het is eigenlijk heel raar om hier met Sushi Ting te zijn, want dit is de plek waar hij ooit zijn leven wilde eindigen. Ik woonde dicht bij de brug, zegt hij. En ik had ooit gehoord dat een sprong er vanaf zeven seconden zou duren. Snel en pijnloos dus. Mensen zoals Xu zijn er heel veel in China. Migrantenarbeiders die de snelheid waarmee dit land verandert... moderniseert en rijker wordt, simpelweg niet kunnen bijbenen. Uh, professor in de psychologie, Sang Jijin, noemt het... alsof China met één stap op de snelweg springt. Al die migrantenarbeiders ze leven wel in de stad, maar ze horen er niet bij, zegt de professor. De samenleving steunt hen niet. Op elke 100.000 Chinese mensen plegen gemiddeld 30 mensen zelfmoord. In de fabrieksregio's is dat zelfs nog hoger, dat aantal. Ter vergelijking in Nederland is dat maar 8 tot 9 mensen op de 100.000. En hulpverlening is er ook al nauwelijks hier in China. Niet alleen omdat het van overheidswegen niet genoeg gebeurt, maar ook door de Chinese maatschappij zelf, zegt professor Zhang. Want nog altijd zijn mensen met lichamelijke en mentale stoornissen een taboe in China. Praten over problemen, dat doe je niet. Want dat levert alleen maar ellende op. Dat levert gezichtsverlies op. Op je werk, voor jezelf, voor je familie, in de straat. Ook Ik voelde dat hij in de buitenkant, in de buitenkant, in de buitenkant... ...de eerste keer is het veel beter. Met Xuxintin trouwens gaat het nu veel beter. Hij werd destijds op de brug in zijn kraag gegrepen door een vrijwilliger. Een man die al honderden mensen wist te overtuigen om niet van die brug af te springen. En bij hem vond meneer Xux dat luisterende oor dat hij zo miste... ...en dat hij zo hard nodig had. Zoggo, bozoggo. Vanuit zijn de schilderij een dag, een dag hoe zwaar het leven ook mag zijn. Mijn kinderen die groeien nu op, die hebben me nodig. Ik moet en zal dus door. Wouter Zwart vanuit China. En als het u geprikkeld heeft dit, kijk vooral naar Nieuwsuur vanavond. Daar is een uitgebreid verslag hierover te zien. Marco Verhoef, goedemiddag. Hi. Het weer een, een, een druilerige middag. Ja, was het was, het? Uh, was niet aan Het was geen straf om naar het werk te gaan in ja. ieder geval. Nee, het uh, ging even flink regenen. De ochtend begon nog redelijk. Uh, nou, die regen trok dan voorbij en daarna kregen we buien. Dus dat is dan van de regen in de druk. En wat is nou, oh, ja, dat vraag me altijd af regen en buien. Is, uh, buien bestaan toch ook uit regen? Ja, daar heb je me gelijk in. Hè. Regen is eigenlijk iets wat langer duurt. Een bui moet op een gegeven moment weer ophouden. En nou, meestal hou je dan rekening met zo'n nou, kwartier tot een uur maximaal. Dan kun je het nog wel een bui noemen. En alles wat langer is, dat noemen we dan maar regen. Uh, er zijn nog wel andere ...andere verklaringen voor te geven, hoor, maar die worden wat technisch. Dus dat zal ik je maar even besparen. Goed, buien, regen en behoorlijk wat wind ook. Ja, inderdaad, er staat op de Noordzee inmiddels al een stormachtige windkracht 8. Op de kust en in het Waddengebied is dat een 7. Maar de wind gaat nog wat toenemen. En ik heb net uh, doorgekregen dat de veerdiensten naar de Waddeneilanden... ...dat sommige daarvan al gestremd zijn of in ieder geval uitgesteld, afgesteld... ...heeft te maken met de wind en ook met de relatief hoge waterstand op dit moment. Uh, dus uh, als u naar de Waddeneilanden moet, vooral Vlieland, de Schelling en Schiermonnikoog, ...dan is dat... Uh, dan gaat Even even. Ja, ja, en nou. hoe lang houdt die wind aan? Ja, dat duurt wel even, maar morgen in de loop van de dag gaat die afnemen. De meeste wind staat in de nacht. Nou, de meeste mensen hebben daar dan ook geen last van. Dat is wel een stormachtige windkracht in uh, grote delen van de kustgebieden. Ik denk dat Zeeland net niet meedoet, maar Zuid-Holland, Noord-Holland... en ook uh, de Noordkust van, uh, van Nederland heeft daarmee te maken. Morgen in de loop van de ochtend langzaam wat minder wind. En in de middag valt die dan voor een flink deel weg. Marco Voef, dank je wel. Dan gaan wij naar uh, Amsterdam, want tegen Ajax-fan Wesley van Wee... ja, is de fan, daar kan je natuurlijk over discussiëren... is tien maanden gevangenisstraf geëist. De man stormde tijdens het bekerduel tegen AZ vorige week het veld op... en belaagde keeper Esteban van AZ. De 19-jarige jongen is zelf in de rechtszaal aanwezig met zijn ouders... en Edwin van den Berg is daar ook. Edwin, um, wat wordt deze Wesley nu het zwaarst aangerekend door het Openbaar Ministerie? Nou, Dat hij een uh, poging heeft gedaan om uh, de keeper van AZ, waar hij openlijk van had gezegd dat hij daar een hekel aan had dat hij hem niet mocht, dat hij hem zwaar heeft willen mishandelen. Dat wordt hem aangerekend door het openbaar ministerie... die ook zegt, ja, als Esteban bij dat bewuste bekerduel niet opzij was gestapt... dan was hij zeker zwaar gewond geraakt door deze uh, uh, actie van, uh, van Wesley van Wee... die hier uh, uh, wel zegt fan te zijn van Ajax... En niets liever wil dan elke wedstrijd wil bijwonen... maar op die bewuste dag toch een halve liter cognac op had... een slok bier en een weddenschap aanging met een aantal van zijn vrienden... Voor 50 euro zou hij wel even dat veld oplopen. En dat is ook gebeurd. En de gevolgen, die kennen we dus. De uitspraak wordt binnenkort verwacht. Hè? Kwart over vijf, als het goed is? Ja, kwart over vijf. De, het OM eist een half jaar cel. Wesley zelf zegt in zijn laatste woord net aan de rechtbank zelf... heel veel spijt hebben van zijn daad. De keeper van AZ persoonlijk ook zijn excuses te willen maken... en graag hulp wil voor zijn drankgebruik. Zijn verslaving en alcohol elk weekend, zegt hij, flink dronken te zijn. De advocaat overigens zegt... Uh, een poging tot zware mishandeling uh, daar niet van uit te gaan. Die uh, aanrekening ook niet uh, gepast te vinden. Want bij deze jongen die een laag IQ heeft, ook licht verstandelijk gehandicapt is, zegt de reclassering, is geen sprake van voorbedachte raden. En daarvan moet wel sprake zijn, wil de rechter hem straks voor die poging uh, veroordelen. Hij zit al zes dagen vast. Over een kwartier weten we of die vandaag vrijkomt of nog langer. Uh, ...vast zal zitten voor zijn actie tijdens Ajax-asset dus. Edwin van den Berg, dankjewel. Dan gaan wij eens even kijken hoe het in Heerenveen is. De duizend meter van de mannen. De eerste interessante rit, Sebastian Timmerman. Zeker weten, Jan Smeekens. En Jan Smeekens rijdt alleen, want uh, Rian Ket, die de zijn tegenstander was geweest... is afgehaakt met een liesblessure en gaat dus uh, ook niet naar het WK-sprint. Jan Smeekens reed dat WK-sprint vorig seizoen wel. Daar werd hij dertiende op nadat hij op het Nederlands kampioenschap... tweede was geworden achter Stefan Groothuis. Vierde werd hij slechts op de 500 meter. Zijn 500 meter, dat was niet helemaal Des Smeekens. En nu heeft hij na uh, bijna uh, anderhalve ronde toch ook al de mond wagenwijd open... Hier ...komt hij naar de 600 meter de buif geklonken voor Jan Mekens 42, 37. Wel de snelste tussentijd in de wetenschap dat Kai bij een 17 jaar jong talent A-junior... ...de snelste tijd met 1-1-14 op zijn naam heeft staan. Jan Mekens reed dit seizoen 1.11.44 als beste seizoenstijd. Dat deed hij bij de Nederlandse afstandskampioenschappen hier in Ereveen. En daar komt Jan Mekens. moet nog even doorrijden om net binnen de ster binnen te zijn. En daar komt Jan Mekens aangereden, maar het is de tijd die van valt mij tegen. 1.097, vijfde voorlopig. Ruud, dit ga ik echt niet aantrekken, hoor. Is toch leuk, een kimono? Kijk, die Aziatische vlaggetjes in onze showroom, die thee en alles, prima. Maar die kimono trek ik niet aan. Oké, okay, dan doe je het niet. Jou staat hier trouwens wel heel leuk. Dank je. Je hebt er ook echt het figuur voor. Weet ik. Het is weer Aziatische inruilweek bij de Toyota dealer. al nu uw Aziatische auto in voor de Toyota Ico. En ontvang 1000 euro extra inruilwaarde.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Er is al een Toyota iGo vanaf 7290 euro tijdens de wereldinruilweken. Dit is Radio 1.